11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm een kijkje in de nieuwe wildernis op tv. Nu het NRS Nationaal met Jan van der Putten. De Europese Commissie zal een aantal internationale banken... een boete opleggen van in totaal 1,7 miljard euro... voor het manipuleren van rentetarieven. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om de hoogste boete ooit in een mededingingszaak. Over een half uur maakt eurocommissaris Almunia er meer over bekend. Volgens Reuters krijgen zeker zes banken een boete. Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, J.P. Morgan, Barclays en Société Générale. Tot nu toe wordt de Rabobank niet genoemd. Die bank kreeg eind oktober al een boete van 774 miljoen euro vanwege het manipuleren van rentetarieven. Van de 4.000 banen die de komende jaren bij Agmea verdwijnen... zal in ongeveer 3.000 gevallen sprake zijn van gedwongen ontslag. Dat zegt Achmea-topman van Duin. Ongeveer een kwart van de banen verdwijnt op een andere manier, zegt hij. Je hebt natuurlijk natuurlijk verloop... en wij hebben ook uh, mensen op uitzend uh, of tijdelijke basis bij ons werken. Uh, uh, die zullen natuurlijk het eerst afvloeien. Uh, maar gedwongen ontslagen uh, zijn uh, onvermijdelijk... Overigens is het zo dat medewerkers bij Achmea goed opgeleid zijn. Dus ik ben er ook van overtuigd dat zij buiten Achmea een goede werking kunnen vinden. In totaal schrapt Achmea ongeveer een vijfde van alle banen. Dat is volgens het bedrijf nodig doordat steeds meer mensen hun verzekeringen via internet afsluiten. En omdat er steeds minder levensverzekeringen worden verkocht. De vakbonden noemen het massa-ontslag ingrijpend, maar volgens FNV Finance was die reorganisatie wel te verwachten. Wij zijn uh, niet helemaal verrast in de zin dat er, uh, dat er iets zou gebeuren, uh, een ontwikkeling die we uh, in de hele financiële sector uh, zien, uh, maar dat het om 4.000 ja. uh, banen gaat, ja, dat is natuurlijk gigantisch. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat vanaf volgend jaar toetsen of ziekenhuizen en artsen patiëntgegevens goed overdragen aan zorginstellingen zoals verpleeghuizen. Er wordt vooral gelet op gegevens van kwetsbare ouderen. Volgens IGZ gaan vooral bij die overdrachten dingen mis. En dat komt onder meer doordat ouderen vaak meer dan één zorgverlener hebben. In 2011 ontdekte de inspectie dat de uitwisseling van informatie in de zorg niet altijd goed ging. De IGZ wil kijken of het inmiddels is verbeterd. De politie heeft 350 mensen opgespoord die bij buitenlandse webshops zwaar illegaal vuurwerk hadden besteld. De meeste bestellingen zijn geplaatst bij webshops in Polen. De speciale vuurwerk taskforce van de politie gebruikt bij de opsporing een nieuwe aanpak. Mensen die via internet proberen aan verboden vuurwerk te komen krijgen per e-mail een waarschuwing. En er wordt ook een brief gestuurd naar het huisadres van de klant met daarin dezelfde waarschuwing. Volgens de taskforce is het belangrijk dat het bestellen van vuurwerk via internet niet langer wordt gezien als veilig en anoniem. De gele borden met vertrektijden op NS-stations gaan verdwijnen. De NS wil ze vanaf april grotendeels weghalen, zegt een woordvoerder. We willen de gele vertrekstaten voor 80% ongeveer gaan weghalen. We zien op dit moment... dat Weinig mensen er meer gebruik van maken. Veel mensen gebruiken of hun smartphone, of plannen van tevoren via internet, of kijken naar de elektronische borden op de stations. Uh, dus daarmee hebben ze niet meer de functie die ze vroeger hadden. Nog maar 2 tot 4 procent van de reizigers gebruikt alleen de gele borden. Het weer nog, bewolkt en wat regen. Vanmiddag droger, het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig, het gaat stormen aan zee. En vrijdag is er winterse neerslag. John Sahoka, bij de ANWB, waar staat het stil op de weg? Nou, op de A22 richting Velsen. Daar staat 2 kilometer voor door de, de Velse tunnel. De tunnel is afgesloten door een geschaarde auto met aanlanger. Je kunt hem ook beter omrijden via de wijkentunnel over de A9. VARA. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, het is al een film en nu wordt het ook nog een serie. De Nieuwe Wildernis. Vanaf volgende week drie woensdagen achter elkaar. Al 600.000 mensen zagen de film. Wat voegt die tv-serie dan nog toe? Daarover praat ik met producent Ton Okkersen... en met debuterend verteller Menno Bentveld. En dan kent hij ze wel, die gele borden met reisinformatie op treinstations... zat net al in het nieuws. Die gaan bijna allemaal verdwijnen als het ligt aan de NS. Wat nu? We horen zo of de paniek al toeslaat bij de reiziger. En er is een nieuw spel voor de Xbox of Playstation: Rocksmith. Gitaar spelen op een spelcomputer die zich aanpast aan jouw niveau. En dit is geen kinderspel, het is echt alsof je in een band speelt. Ik beperk me tot de R-gitaar en de vorderingen zijn te volgen. Surf naar TheGits.fm Nederland staat er goed voor als het om corruptie gaat. We staan op de achtste plaats van minst corrupte landen ter wereld. Tenminste, volgens de Corruption Perception Index van Transparency International. Kortom, Nederland is zo goed als corruptievrij. Waar of niet waar? Niet waar. Zegt Michel van Hulte, hij is oud politicus en lector governance aan de Saxe Hogescholen. Waarom is dat niet waar, meneer Van Hulte? ...toelt op wat heet percepties. Dat staat ook in de, in de naam van de, de tabellen die worden uitgebracht. En die percepties, dat is niets anders dan gedachtenspinsels. Zoals je ze, denk ik, in goed Nederlands het beste kunt aanduiden. Er wordt bij allerlei mensen onderzoek gedaan in de wereld. En dat zijn eigenlijk allemaal mannen... ...in een leeftijd tussen 25 en 55 jaar. Witte boertwerkers. Economisch onderzoekers, hoge opleiding, goede salarissen. En nooit worden vragen gesteld over corruptie... aan vrouwen, jongeren, ouderen, blauwe overal, armen, gehandicapten, zieken... en in kort gezegd alle machtelozen. Ja. En de verkeerde bron levert haast per definitie verkeerde uitkomsten. Maar het is in Nederland toch zo goed als onmogelijk... om een politieagent om te kopen of een ambtenaar... bij het plaatsen van een duiventil bijvoorbeeld? Nou, dat is inderdaad het feit. Het, het de zogenaamde kleine corruptie, het, het afkopen van een ticket, een uh, parkeerbonnetje, een snelheidsovertreding op straat al, voordat het de registratie ingaat, dat komt in Nederland weinig voor. Maar wat hier dan voorkomt, dat is de belangenverstrengeling. Het uh, invloedruilen met elkaar. Ik neem een besluit, wat ik eigenlijk niet nemen mag, ten gunste van jou. En jij zorgt dan op een gegeven moment, dat kan meteen zijn, dat kan ook vijf jaar later zijn, voor een mooi besluit wat mij ten goede komt. En dat is de, de moderne, de, zeg maar de Noordwest-Europese vorm van corruptie. En die wordt natuurlijk niet gemeten door mensen in beslissende functies zoals ik ze net opgaf. Die mannen ja. tussen 25 en 55 met een goed salaris. En er komt er nog iets bij, want de truc van corruptie is natuurlijk dat het geheim moet blijven. Is corruptie dan überhaupt wel te meten, vast te stellen op de een of andere manier? Dat was een groot probleem. Bij corruptie hebben beide partijen denken voordeel te hebben. Zowel degene die wat geeft als degene die wat ontvangt denken er allebei beter van te worden. En daarom is het iets anders dan diefstal of moord. Er is altijd één partij die de, zeg maar de klos is. Um, dat is een groot probleem bij corruptie. Beide partijen denken winst bij te behalen. Beide hebben er dus ook belang bij dat het niet bekend wordt. En dat maakt het razend moeilijk om bewijs op tafel te krijgen. Wordt er in Nederland wel hard genoeg tegen corruptie opgetreden? Als je nou nee, kijkt... nee, nee, nee, veel te weinig. Dat is, uh, we hebben voor een deel niet de goede regels. Uh, Om er iets te noemen, ik, ik werk ook in Roemenië aan onderzoek op het terrein van corruptie. Daar moet elke politicus, moet elk jaar opgeven wat hij bezit. Niet alleen aan ja. geld en aandelen, maar ook aan huizen, auto's, aan alles wat de moeite waard is. En dan kun je dus van jaar tot jaar kun je vergelijken hoe de situatie zich ontwikkelt. Ja. Dan kun je dus ook nagaan of dat in overeenstemming is met het inkomen wat hij verdient. En is hij, gaat, wordt hij veel en veel rijker, dan is er dus wat aan de hand. Nou, in Nederland hoeft geen enkele politicus op te geven wat hij heeft en, en, uh, en wat hij doet. En, en dat, dat, dat soort controle mankeren wij volledig. Heb je natuurlijk mankracht voor nodig, maar die hebben we niet. Maar er is toch wel mooi drie jaar cel geëist tegen politicus Hooimaiers? Nou, dit is inderdaad uitzonderlijk en dit gaat hopelijk de toon zetten. Tot nu toe was het zo dat de kleine mannen, die konden wel gepakt worden. Hoge mannen werden nooit gepakt. Er was toch een soort afdekkingssysteem. En men kent elkaar, men kent elkaar soms zelfs nog vanuit studententijd... Dat werkt altijd door op latere jaren, op latere daden in het leven. Um, dat wordt nu wellicht doorbroken. We hebben al het geval meneer Van Rij en Roermond... we hebben dit geval met Hooijmeijers... politici van betekenis die voor het eerst echt worden aangepakt. Nou, dat gaat misschien een waarschuwend uh, signaal opleveren. Kortom, we staan op de achtste plek op die lijst... maar daar moeten we ons niets van aantrekken. Die hele lijst is in mijn ogen, wetenschappelijk gezien... is volkomen uh, fake. Dat is gebaseerd op niets, dat is... Toch het slechtste wat een wetenschapper kan maken. Michel van Hulten, oud politicus en lector governance aan de Saxion Hogescholen. Hartelijk dank. De gids. Officieel heten ze verstrekt vertrekstaten, maar u kent ze als gele borden op het station, waarop je als reiziger kunt zien hoe laat je trein vertrekt en vanaf welk perron dan. NS gaat die borden grotendeels weghalen. Er blijft er nog maar één per station over. Waarom? En wat vindt de reiziger daarvan? Robert-Jan Boy is op een voor hem vertrouwde plek... het centraalstation in Utrecht. Ja, we zijn hier midden in de hal van Utrecht Centraal... waar natuurlijk druk verbouwd wordt. Dus het is een beetje om je heen kijken, een beetje oriënteren... even een beetje navigeren. Maar hier toch echt wat grote, wel grote... wat kleine monitors eigenlijk, die aan het plafond hangen. En de manier, ik zal hem geruime tijd eventjes gedachteloos staan kijken... Maar waar moet ik nou naartoe? Wat moet ik nou hebben? Ja, dat klopt. Ik wou even weten vanaf welk peron mijn trein vertrekt. Maar die vertrekt dus na 10 uur 35. En de borden gaan maar tot 10 uur 35. Ja. Dus uh, dan kan ik dat nog niet zien op het bord. We komen een beetje tot de kern misschien. Want u heeft het nieuws ook gehoord dat de gele borden... de fysieke gele borden, dat die voor een groot gedeelte gaan verdwijnen. Dat heb ik nog niet gehoord. Dan hoort maar u het nu? Met deze dus. Maar dan, dan loopt u dus aan tegen de grens van uh, het waarneembare. Ja. Dat dus u zegt van, hé, hey, mijn trein staat er nog niet op en toch wil ik het even bekijken. Ja, uh, maar dat kan natuurlijk opgelost worden door uh, iets meer monitoren met iets meer uh, informatie in de tijd uh, te geven. Grotere borden, grotere monitoren. Grotere monitoren met uh, ook een, een langere doorloop in de tijd. U zoekt uh, de juiste treinen, mevrouw? Ik zoek de juiste trein. Heeft je al op het gele bord gekeken? Ik, het gele bord? Gele borden, ja, die gaan verdwijnen, heb ik gehoord. Hè? Ja. Verlezen, ja, u weet het meteen. Ik weet het, ja, ik heb v het gelezen. Vindt u ervan? Uh, jammer. Ik vind dat het hoort bij de NS. Het hoort erbij. Niet. Het geel van de trein, het geel van de borden. Niet zozeer dat het handig is om de juiste trein te kunnen vinden... met de juiste tijd erbij, maar meer het, uh, het nostalgische. Nostalgie, ja, klopt. Want ik kijk toch vaak naar de, naar de borden boven, hè? de digitale. Ja. Ja. Die zijn uh, toch wel heel duidelijk. Toch wel? Er gaan er wel voldoende op? Niet voldoende, nee. Maar als je de, de, direct de trein wil nemen, dan staat alles erop. Ja. Maar stel je voor dat ik op het station kom... en ik wil bijvoorbeeld om vier uur middags een trein hebben. bijvoorbeeld. Ja, dan moet je even op je de, de laptop of computer kijken. Hè? Ja. Want dan staat, ja. Of de gele borden. De, de gele borden natuurlijk. Ja, ja, maar ja. ja, maar dan ben je wel ja, erg ja. vroeg. Ja. ja. En als er minder zijn natuurlijk, die gele borden... Ja, dat ja. is denk ik voor de oudere mensen lastig. Ja. Maar ja, het hoort bij deze tijd natuurlijk. Het hè? hoort bij deze tijd. Deze maar tijd. je gaat met je tijd, hè. Ja. De mise en scène heeft zich even verplaatst naar Perron. Ja, eens even kijken, welk perron is het eigenlijk? Perron 8A. Ja, 8, 8, 9B, 8A. a ja 8A, daar 8B, ja. En ze staan hier nog, hè. Kijk eens. Ja, ja, ja. De fysieke borden. Ja. Mevrouw, ja. kijk ja. eens juist even op. Ja, precies. Waar zo keek zo. u precies naar? Nou, hoe laat of die nu echt gaat, want... Uh... En? Ja, het is wel duidelijk. De oh, trein richting er Den Haag of zo? Ja, nee, ja, we gaan naar Den Haag, een dagje naar Den Haag. Wat dus. vindt u ervan dat de borden verdwijnen? Nou, als het, uh, zoals het nu bij de bussen staat, van dat uh, digitale. Als digitale. het zo mooi wordt, ja. dan vind ik het prima. Je sprak net een meneer van, ja, niet alles staat erop. Want ik kan wel beperkt kijken in de tijd. Oh, nou, dat is me nog niet opgevallen. Maar ik ben niet zo'n treinreiziger, ik probeer het uit. Ja? Maar ik moet nu gaan, want mijn trein komt eraan. Ja, oh, dat ja? is in ieder geval heel wat. Ja, oké, Het zou natuurlijk een conclusie kunnen zijn van als ze treinen maar rijden. Ja, hè? ja, Op tijd. dat is wel een probleem hoor, want we uh, oh, ja? wilden een vrij reizendag nemen, ja? gelijk besteld. Mijn man heeft geen dag gekregen en ik wel, dus ja. ja. Oh. Zo gaat dat dan, hè? Mevrouw houdt uh, heel stevig de pas erin. Ja, want ik kan wel blijven. Nou, volg hem. Tot, en, tot ziens. Ja. Goede reis dan, hè? Dank u wel, hoor. Tot ja. ziens. Ja. En Robert-Jan Boy blijft lekker staan. Inge Rijgensberg van de NS aan de telefoon. Ik hoorde u net zeggen om 11 uur in het nieuwsbilletuin, mevrouw Rijgensberg. Ja, die borden zijn een beetje overbodig geworden met al die smartphones van tegenwoordig. Is dat zo? Ja, dat is zo. Uh... Als het zo was dat heel veel mensen hier nog gebruik van zouden maken... dan zouden we deze overweging natuurlijk ook niet maken. Uh, we zien dat slechts enkele procenten van onze reizigers... nog gebruik maakt uh, van die vertrekstaten. Hoe komt u eraan aan die procenten? Hoe bepaalt u dat? Hoe onderzoekt ja, u dat? Dat is natuurlijk onderzocht onder, uh, onder onze reizigers... Uh, we zien dat heel veel mensen uh, gebruik maakt van onze reisplanner Extra, dus op de app. Maar ook via ns.nl en de elektronische borden. Uh, ja, en dat deze manier van uh, informatievoorziening wat verouderd en wat overbodig is geworden. Uh, onze uh, elektronische uh, media, die geven echt actuele reistijd aan. Uh, en ook eventueel als een uh, trein bijvoorbeeld op een ander perron stopt kan men dat meteen aanpassen. En dat gaat niet op de vertrekstaten. Dus we zien dat mensen die het bijvoorbeeld als check gebruiken tijdens hun reis... Uh, daardoor eerder in verwarring raken. Uh, en ja, dat is niet handig natuurlijk als, uh, als men snel een trein wil nemen. Dus die, die dingen die deuren eigenlijk een tijd lang al niet. Want die bronnen kunnen niet worden aangepast op het moment dat er iets verandert. Maar ja, dat is inderdaad onhandig. Uh, vroeger was dit echt uh, het medium waar mensen uh, hun informatie gingen ophalen. Uh, tegenwoordig doet men dat liever op een andere manier. En is het ook op een andere en meer actuele manier mogelijk. Maar houdt u dan wel rekening met de vaak wat oudere mensen die geen mobiel hebben? Die geen app hebben? Van de NS of van wie dan ook? Ja, die kunnen natuurlijk op die elektronische uh, borden kijken. We hoorden net die meneer ook al zeggen... van nou, wat verder in de tijd is dat niet mogelijk. Uh, we zijn nu bezig om daar een oplossing voor te vinden. Voorlopig blijft er in ieder geval nog één bord per station aanwezig. Op grotere stations zijn dat er meer. Uh, dus voorlopig blijven ze nog. Maar hetgeen wat daarop staat en wat op die elektronische borden nog niet te vinden is... Uh, dat gat in de informatie gaan we uh, voor die tijd nog oplossen. En uh, dat hoopt u inderdaad snel te doen, zodat uh, er echt die, borden, die gele borden weg kunnen. Ja, dat klopt. Maar eerst wordt het opgelost en dan pas gaan de gele borden weg. Ja, uiteraard, uiteraard. Mag ik u danken, mevrouw Rij Rijgersberg. Graag gedaan. Woordvoerder van de NS. Is This Love, dat was de opvolger van Love Resurrection. Ze zat bij Yazoo, maar ze begon voor zichzelf. Alison Moyer. Ze heeft er twee jaar geprobeerd het piano stemmen, maar toen kwam ze Vince Clark tegen en toen was het bingo! Is this love? Alison Moyet uit 1986. De Deze jonge koe is voor het eerst vruchtbaar. En ze weet niet wat over komt. Wat moet ze met die opgewonden jonge stieren? De bruine stier laat zien wie volgens hem de baas is. De jonge, onervaren koe is erbij gaan liggen. Een oudere dame, port haar even op. Opstaan jij. Aan de slag. Het succes van De Nieuwe Wildernis is enorm. Al meer dan 600.000 mensen zagen de film in de bioscoop. Een absoluut record voor een natuurfilm. De film over de Oostradersplassen krijgt een vervolg op televisie. Vanaf volgende week zendt de VARA de driedelige serie De Nieuwe Wildernis uit waaruit u net een fragment hoorde. Daarover ga ik praten met Menno Bentveld, hij is presentator van Vroege Vogels... en met Ton Okkersen, producent van zowel de film als de serie. Menno zit in de studio in Leiden, Ton in Amsterdam, heren, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Goedemorgen. Felix. Meer dan 600.000 bioscoopbezoekers, meneer Okkersen. Hoeveel meer is dat dan u had gedacht? Dat is nagenoeg de helft meer, moet ik eerlijk zeggen. We hadden wel ingestoken op het feit dat we de 250.000 tot 350.000 zouden moeten halen... Um, daar werd vreemd tegen aangekeken, euh, op zijn zachtst gezegd. Euh, maar gelukkig pakt dat heel goed uit en zitten we inmiddels al op de 660.000. Is dat iets dat je als producent elke dag bijhoudt dan? Ja, je krijgt daar dagelijks overzichten van. Dat is fantastisch. En bij welk aantal ging de champagne open? Ik geloof bij die 350.000. Menno, nu ook een serie. Waarom? Uh, nou, ik denk uh, in eerste instantie omdat uh, de, de VARA uh, erg graag uh, zich bezighoudt met natuur en milieu. En dit is een fantastische film en ik denk dat er ook heel veel mensen niet naar de bioscoop gaan. Het zijn natuurlijk enorme aantallen, 600.000, maar er gaan genoeg mensen niet naar de bioscoop. En ik denk dat het heel goed is dat wij uh, ook de televisiekijker en misschien andere kijkers willen bereiken met, met uh, de serie. En daarbij is de serie ook toch weer deels anders dan de film. En jullie hebben het in vroege vogels natuurlijk heel vaak gehad... over het proces tot het maken van die film De Nieuwe Wildernissen. Ja, klopt. Wij werken al jaren samen, uh, ook voor de film... met uh, een van de regisseurs uh, en, en, en uh, makers van de film, Ruben Smit. Uh, regisseur en bioloog, die al uh, jarenlang rondhangt... Rond daar in de Oostvaardersplassen en op andere plekken in de natuur. En hij verzorgt al jarenlang een blog in ons programma. En toen, uh, toen we hoorden van dit project dat uh, Ton en, en, en Ruben daarmee bezig waren... Ja, toen dachten we, daar moeten we, moeten we op een of andere manier bij aanhaken. Dat, hmm. Daar moeten we aan meedoen. Meneer eens hoe anders is de serie in vergelijking met de film? Geheel anders, meer en nieuw. Dat zijn eigenlijk de woorden van de eindredacteur Roland Postma. Um, uiteraard zitten de scènes in die ook in de film voorkomen. Maar die zijn in de meeste uh, uh, gevallen anders gemonteerd. Uh, sommige langer, sommige uh, met een totaal andere verhaalvertelling... En er zitten er ruim uh, zit een enige tientallen nieuwe scènes bij. Totaal lengte van 50 minuten. Met een, een, een, een, uh, ja, een hele blik op delen uit de Oostradersplassen... die we in de film niet zien. Ik herinner me dat u de vorige keer, toen we het hadden over de film... De Nieuwe Wildernis, dat u het had over de pech met de zeearend. U had net een hele stalage opgebouwd. en De zeearend had, zijn, uh, had zich genesteld. En een week later ging die weg. En nu is die zeearend wel heel goed te volgen beter te volgen. Nog niet goed genoeg, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we hebben... Uh, voor, voor televisie kan je anders monteren, kan je anders werken. Er zit een fantastische scène in waarbij je ziet dat uh, de zeearend eigenlijk aangevallen wordt door een vlucht uh, Die staat ook op uw site inmiddels. Ja. Um, we zien het, uh, het voederen van het jong. Maar voor een lange bioscoopfilm heb je nu eenmaal gewoon veel meer uh, het totale verhaal nodig. Bij televisie kan je iets meer aan duiding toevoegen en Vonden we het verantwoord om het wel op te nemen. Uh, nogmaals, in de bioscoopfilm was hij eigenlijk gebombardeerd tot uh, uh, hoofdpersoon. Ja. Maar hij is van het nest gelopen. Dat gebeurt. Het is een serie in drie delen, Menno. Hoe is die opgebouwd? Ja. Uh, nou, het, het, het, het eerste deel is natuurlijk de, de, de, de geboorte. De circle of life uh, begint. We, we beginnen ook in de, aan het eind van de winter, in de lente. En dan zie je veel, veel geboorte, je ziet jonge dieren. Maar je ziet ook de problemen met jonge dieren. Er gaan ook dieren dood, er worden dieren aangevallen. Het ene dier vangt het andere omdat hij zijn jongen moet, uh, moet voeden. Dat zien we bij de, de vos en de ganzen natuurlijk. Dat zijn uh, ja, waanzinnig mooie, mooie scènes. Uh, deel 2 dat gaat meer over de dieren moeten op eigen benen staan. En de tijd van, van overvloed in de, in de zomer. Uh, we zien ook in dat tweede deel, meen ik... Ja, dat is ook een extra materiaal. Geboorte van een koningpaard. En dan zie je toch ook dat het in de natuur... En, en, en niet altijd of ook wel eens bijna misgaat. En, en ja. Net als bij de mensen. Dat, dat koningpaard zie je geboren worden. Dat zit nog in een vlies. En dat, daar moet het uit, zich uitwurmen. En ja, dat is een fantastische scène. Hoe ze dat ja, toch hebben kunnen draaien. Nou, dat vraag je je bij heel veel, veel scènes uh, af. Er zit ook een scène in van de bloedbij. Dat is een bij die het, het, het holletje in de grond van een andere bij overneemt. Nou, daar zit, je, daar zit je bovenop, dus bijna alsof die bij een camera op zijn schouder heeft en zo dat holletje binnenkruipt. Um, en deel drie gaat, gaat meer over, um, ja, de winter komt eraan, uh, zullen de dieren uh, het, het overleven? Hebben ze in de zomer, die tijd van overvloed, genoeg gegeten om uh, de winter aan te kunnen? Dus dat zijn zo de drie, uh, de drie. Dus voor de mensen die de film al gezien hebben, is het geen herhaling van zetten, denk je? Uh, nee, kijk, er zijn scènes die, die, je, die je herkent. Maar dat, dat, wat Tom zegt, dat is dan, het lijkt soms net alsof het opeens vanuit een andere positie gefilmd is. Of je volgt een ander dier uh, van die groep. Of nou, zoals bij de, de koninkpaarden. Hè, de, die zitten veel in de film. En ook zitten ze in de, in de, in de driedelige serie. Maar je krijgt daar toch weer andere uh, dingen van mee. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen paardenman. Dus toen ik de eerste keer de film zag, dacht ik. Uh, toen ik een tijdje bij die paarden bleef hangen, dacht ik. Pff, die paarden. Maar op een gegeven moment, je komt daarin. Je komt echt in zo'n groep. En ik vind het heel indrukwekkend om te zien hoe die dieren met elkaar samenleven. Dus ik ben wel om wat, die paard, wat wilde paarden betreft. En uh, ja, daar zie je ook verhaallijnen in deze, in, in deze uh, aflevering. Maar ook de zeearend bijvoorbeeld. Ja, Ton had het ernaar. Je ziet hoe die zeearend gepest wordt. Het is net hoe groter en machtiger je bent als dier. Hoe meer klerenlaars je om je heen hebt die je aan je kop zitten te zeiken en die op je hoofd zitten te pikken en die je van je nest probeert. Ja, dat is heel bijzonder feestelijk. Uh, Omeen, daar was ik me eigenlijk ook nooit zo van bewust. Maar die heeft allerlei klein gerut om zich heen hangen... Die, ja, die hem allemaal willen treiteren. En dat zijn, uh, ja, dat zijn hele, hele, ja, ook wel hele grappige opnames. als je het gebied de Oostradersplassen... dat wordt wel uniek genoemd. Wat is er zo bijzonder aan juist dit natuurgebied dan? Ik denk dat je kan zeggen dat het meest bijzondere de dierdichtheid is. De biomassaliteit, zeg maar. Dus niet de diversiteit, maar de dichtheid. Alles wat er voorkomt, komt er in grote hoeveelheden voor. En dat maakt het... Uniek en fascinerend. Nou is er ook kritiek op het natuurbeleid in de Oostwaardersplassen. Want critici zeggen dat er te veel glazers zijn, te veel koeien, paarden, et cetera, die de boel leegvreten. En dat gevarieerde natuurgebied met bossen is verworden tot een kale woestenij. Wat is jullie reactie daarop? Uh, onze reactie is eigenlijk dat wij denken dat de natuur dat zelf best wel kan bepalen. En uh, het is inderdaad zo dat je kan zeggen: op een gegeven moment is de draagkracht, uh, uh, wordt, wordt moeilijk. Uh, dan zie je ook dat over een paar jaar dat weer heel gematigd teruggenomen wordt. De dieren doen dat zelf. Uh, enige jaren geleden liepen er 1700 koningpaarden rond. Nu zijn het er ruim duizend. Uh, de natuur heeft ook tijd om zijn, nodig om zijn eigen balans te vinden. Daar hebben ze de mensen niet voor nodig. Doen jullie in de serie nou, iets? Met ik wil er even ja? op aanhaken. Nou, het is ook wel fantastisch, eigenlijk, dat er een gebied, of misschien een paar gebieden, uh, grote gebieden in Nederland zijn, waar dat zo zijn gang kan gaan. Hey, misschien gaan er een aantal dingen net anders dan men uh, tientallen jaren geleden bedacht had. Uh, hey, er is misschien wat minder bos en wat meer vlakte. Maar ja, dat is ook wel heel erg spannend. Weet je? Er zijn zoveel andere natuurgebieden waar we in Nederland gelijk met een tractor en een graver bij komen om uh, sloten uit te baggeren of uh, rietlanden te maaien. Of ja, Dat gebeurt hier allemaal niet. En dat is ook wel ja Wel spannend, niemand weet hoe dat over vier jaar, vijf jaar weer uitziet. Maar zeg je ja. iets in de serie over die kritiek, of niet? In de, de, uh, nee, in de, seri de serie is echt een natuurserie. Uh, We hebben wel in aanloop naar de film die 13 september in première gaat. Zeg ik het goed, Ton? Was dat uh, nee, er is natuurlijk een tweede film. Hè. Die wordt op 29 december uitgezonden. Dialoog met de natuur. En daar oh, ja, komen ja, al die processen ja, nee, in aan orde. Ja, nee, maar de, ja, precies. In de bioscoopfilm, toen die uitkwam... toen hebben we wel nog een special van vroeger volgens uitgezonden. Ja. Dat meer ging ja. over um, hoe, hoe, ja, de invloed van de mens ook in dat gebied... en hoe verhoudt zich dat tot elkaar. Maar de, de serie nu wordt echt een natuurserie. Daar komen geen... er zullen misschien veel mensen ook opgelucht over zijn... geen pratende hoofden in beeld en in discussies de met uh, staatssecretaris en zo. Maar nou ook eens wat je ook veel hoort is dat de film en de serie... Uh, te veel gaat over dieren en te weinig over planten en bomen. Uh, de vegetatie dus. Wat vindt u daarvan? Um, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Het is nu eenmaal veel aantrekkelijker om uh, over dieren te spreken... en minder over planten. Dat, dat, uh, dat is minder, uh, minder mensen voelen zich daartoe aangetrokken. Ik denk dat we juist wel, zowel in de serie als in de film laten zien... hoe de onderlinge verbanden zijn. En hoe afhankelijk alle dieren wel niet zijn van bepaalde planten... en bepaalde processen. Dus het komt voor. Maar je hebt natuurlijk karakters nodig in, in een film of in een tv-serie. En daar lenen de dieren zich nu eenmaal beter voor dan planten. Menno, jij doet een voice-over. Jij vertelt als het ware in het verhaal. Hè? Jij ja, maakt het goed. voor ons begrijpelijk. Ja, Hoe is dat? Uh, nou, dat was wel... Het uh, was leuk om te doen. Spannend. Het was ook alweer even... Uh... Het was wel, uh, ja, wel hard werk ook hoor, want uh, er zitten een aantal mensen dan mee te luisteren en uh, die zeggen, nou, Benno, doe, eens een beetje meer zo, doe eens een beetje meer zo en uh, leg er meer dat in. en Oh nee, dat was te veel. Nou ja, en dan drie, afle drie lange afleveringen zo inspreken. Dat was best een, uh, was best een tour. En uh, ja, nou goed, ik, ik geloof dat het aardig uh, gegaan is en uh, het, is heel goed, het, het was leuk om te doen. Meneer Ooksen, nu de film De Nieuwe Wildernis uh, zo bijzonder succesvol is... zijn er vast alweer plannen voor een nieuwe film. Op welk natuurgebied gaan jullie dit de volgende keer richten dan? Wij zouden ons uh, met name willen richten op een, uh, een grote film uh, uh, over de badden. En dat hebben we nu in, in, in voorbereiding, in voorproductie. Er wordt naar gekeken, uh, naar alle processen. Kijken ook of Duitsland en Denemarken eraan mee zou, zou willen doen. Het hangt natuurlijk heel sterk af van de financiering... Een film over de wadden zal logistiek veel complexer zijn. Dus uh, zal ook veel meer geld kosten. Dat is ook weer een proces van enige jaren. Gelukkig heeft het Nederlands Filmfonds ook een nieuwe uh, regeling in het leven geroepen. Die erop gebaseerd is dat succesvolle makers met een bioscoopfilm, een grote publieksfilm... in enig jaar, 2012 2013, in 2014 ook aanspraak kan maken op wat men noemt suppletiefinanciering. Hmm. Dus ik hoop dat we daar uh, in ieder geval ook al een, uh, een aardige start mee kunnen maken. Maar de Wadden zien wij als het meest uitgelezen gebied... om een uh, waardige opvolging te, van te maken. Heel benieuwd of dat dat wordt. Ton Okkersen en vertel het aan Menno liever. Ben Veld. Hartelijk dank. De serie Die Nieuwe Wildernis begint volgende week woensdag 11 december... om half negen op Nederland 1. Dit is Radio 1. Het is 1 of een half 12, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Europese Commissie maakt rond deze tijd bekend... welke internationale banken een boete krijgen... voor het manipuleren van rentetarieven. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om bij elkaar 1,7 miljard. De hoogste boete ooit in een mededingingszaak. En het is nog niet duidelijk of ook de Rabobank weer een boete krijgt.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 De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoeken of artsen en ziekenhuizen medische gegevens wel goed overdragen. Bij de overdracht van dossiers van kwetsbare ouderen die naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen gaan nog wel eens dingen mis, zegt de IGZ. En dat komt onder meer doordat ouderen vaak meer dan één zorgverlener hebben. En het Amerikaanse tijdschrift Newsweek maakt een comeback. Een jaar geleden werd het blad opgeheven. Sindsdien bestond Newsweek alleen nog op internet. Maar een nieuwe uitgever wil het nu weer op papier gaan proberen... vanaf januari of februari. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Wat heeft een jaar Lodewijk ascher opgeleverd? Dat zo meteen. Eerst Eric Sloan Clapton. action gonna we'll find out what it is all suspicion, we gon' give an exhibition, we gon' find out what it is all what about. Is After Midnight oorspronkelijk natuurlijk een nummer van J.J. Kale. Maar in 1970 deed Eric Clapton het nog eens een keer dunnetjes over. De Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken... werd iets meer dan een jaar geleden... door zijn Partij van de Arbeid gezien als wonderkind. De kroonprins van de PvdA moest het sociale gezicht... van de partij in dit kabinet worden. Is Asscher daarin geslaagd? Daarover ga ik praten met Francisco van Jolen... eindredacteur van de Opinie in de Badseid Joop.nl... en Peter Kee, redacteur bij Pauw en Witteman. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen je werd zaterdag in de jaarbeurs uitgefloten door de leden van de FNV. Dat was toen bij de aftrap van de campagne Koopkrachten en Echte Banen. Wat zegt dat over Dat Was het sociale gezicht van dit kabinet, Peter? Um, nou, dat zegt helemaal niet zoveel over, het, over uh, zijn positie. Ik bedoel, dat was een uitwedstrijd, dus logisch dat hij eruit gefloten werd. Dat, dat is helemaal niet verbazingwekkend. En uh, dat heeft te maken met de keuze van dit kabinet om uh, alles te doen om de 3%-norm te halen. Daarover komt wel meer, uh, meer en meer kritiek onder meer van de Partij van de Arbeid. Zelf, bedoel die, die, die, die, er zijn mensen binnen de PvdA die zeggen... ja, uh, 3% leuk, die, die, die norm. Maar we zouden eigenlijk moeten uitgaan van een 5%-norm op de werkloosheid. Dat zeggen mensen als Paul Tang, de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. En Ad Melkert kwam daar laatst ook mee in een uh, aanbevelingsrapport. Dus dat geluid is binnen de PvdA om meer te horen. Maar ja, maar toch is als je de laatste tijd, of laten we zeggen, zijn eerste jaar vrijwel onzichtbaar geweest. Of druk ik me nu te, te, te, te scherp uit? Nou, dat was in het begin een keuze van hem. Hè. Ik bedoel, hij heeft de eerste maanden. Uh, hij kwam binnen als uh, wonderkind. En hij koos er toen voor om het, uh, om het uh, rustig aan te doen, vooral publicitair. Gewoon, uh, en hij probeerde zelf ook heel erg te relativeren. Uh, dat hij zo'n grote belofte was. Hij vond zelf dat hij het ook weer eerst moest waarmaken. Hij heeft toen dat sociaal akkoord gesloten met de bonden en met de werkgevers. En dat, uh, dat heeft hij knap gedaan. En daar heeft hij ook wel zo'n zijn, uh, zijn moment van uh, victorie mee gehad. Uh, en daarna was het wel weer vrij rustig om hem heen. Uh, dus in die zin, ik, bedoel, ik denk dat het deels een gekozen uh, opstelling is. De SP bijvoorbeeld, verwerkt als je dat hij te weinig heeft gedaan... om de werkloosheid te verminderen. 160.000 banen zijn er al verdwenen tijdens zijn ministerschap. Vaalt hij dan inderdaad als minister van Werkgelegenheid? Nou ja, hij is een jaar geleden aangetreden. Je kan niet verwachten dat hij een kopknop draait... en dat er dan uh, meteen... Uh, um werkgelegenheid komt, dat zo realistisch moet je ook zijn. Maar het, is wel, het gebeurt wel onder zijn verantwoordelijkheid. Hè? Dus ja, het is terecht dat hij daarop aangesproken wordt. En het is natuurlijk heel erg, ik denk ook dat hij dat toch wel... persoonlijk opvalt als een groot falen Dat het vooralsnog niet lukt om dat te kenteren. En ik vind eigenlijk wel, je zei net van over... van hij werd binnengehaald als de grote held. Uh, hij gaf inderdaad spaarzame media-optredens. Daar zou wat voor te zeggen zijn om dat te doen. Maar we moeten ook constateren dat die spaarzame media-optredens... nou niet echt geweldig waren. Ik vind, daar vind ik hem eigenlijk heel erg erg in tegenvallen. Ik ben een Rotterdammer. Mij werd altijd door al die Amsterdamse media verteld dat hier, zeg maar, het, de verlossing uit Amsterdam naar, naar Den Haag kwam. Ja, en ik hoor iemand praten. Ik vind het een tamelijk ambtelijke minister. Uh, een goed voorbeeld daarvan vind ik uh, laatst uh, dat hij bij Dit is de Dag zat hier op Radio 1 om te praten over racisme in Nederland. Ja, en daar deed hij toch... Uh, dat was een kans eigenlijk om het voor een deel op te nemen, voor een belangrijk deel van zijn achterban ook. Om daar begrip voor te tonen. Ja, en dat wuifde hij toch eigenlijk een beetje weg. Dus hij, uh, het gaf toch aan dat er, terwijl de racisme-discussie in Nederland woedt... en het toch ook duidelijk wordt dat we hier wel een beetje een probleem hebben... deed hij dat toch vooral af als een soort incidenten. En ja, nou, Dat ben ik niet met je eens. Ik vond dat hij daar juist wel serieus op inging. Dat hij, uh, ja, maar hij heeft, dat, dat oppakt en uh, daarvoor zegt van jou, ja, daar, daar moeten we ook inderdaad wat mee doen. Ja, maar daar komt dan nooit iets naar boven dat je denkt van... oké, okay, hier zit dus iemand die zegt iets wat toevoegt. Hè. Uh, hij, nou ja, hij voegt hij iets moet... toe aan de discussie. Hij slaat het nieuwe weg in. Hij geeft visie. Hij geeft hoop. Iets wat je verwacht van een politie dat hij dat zou doen. Uh, hij opent je de ogen. Nee, helemaal niet. Hij praat als een uh, goede schoolmeester. Die zegt: van ja, oké, okay, ja, jongens, we hebben een beetje een probleem. Dan moeten we af en toe wat aan doen. Heb klaar. Nou ja, ik vind het veel te moeten zeggen. maar ben ik ben het wel met je eens. Ik bedoel, hij is bijzonder volg in zijn uitdrukkingen. En een je had meer uh, duidelijke taal verwacht. Ik bedoel, zo'n zo Dijsselbloem is als minister opeens klip en klaar geworden in zijn media -optredens. Dat zie ik bij Asje nog niet. Omdat Helaas... hij het risico heeft genomen om ook fouten te maken. Dijsselbloem is ook uh, onderuit gegaan met af en toe met wat uitspraken. Maar is daar ja. steeds beter in geworden. Ja, en van Asje hopen we dat binnenkort wel te zien. Het grappige is dat. Uh, ik sprak gisteren nog even zijn eigen partijleider op, op zijn functioneren aan. Ik vroeg: ben je nou tevreden? Doet als je dat goed? En, en dan zei, die zegt, die zegt Samson uh, ja, um, intern heel erg goed. Maar naar buiten toe mag hij wel wat meer laten zien. Hij is te bescheiden eigenlijk. Hij moet meer zijn, zijn uh, mag nee, meer wij, laten zien wij, van wat hij allemaal doet. Want hij is heel erg goed. En dan heb je dus voor een deel te maken met de oorzaker. Want kijk, uh, Ascher, ik vond het een geweldige drie-eenheid. Toen, toen ze begonnen, dacht ik van nou, dit is goed bedacht. Je hebt uh, uh, Samson, dat is de man in de Tweede Kamer, die gaat het kabinet scherp houden. Je hebt Hans Spekman, die uh, uh, zeg maar, die, die, die, die is goed voor het partijimago als toch een beetje linkse partij. En dan heb je Ascher als vicepremier, en die kan dan het kabinetsbeleid een beetje verdedigen. Maar wat zien we gebeuren? Samson is de vicepremier geworden, hè. die heeft een hele bijzondere positie. Die zit in de Tweede Kamer, maar is ongeveer. Onmiskenbaar de vicepremier in het kabinet. En daardoor is de rol voor Ascher een beetje uitgespeeld. En de vraag is: nou, is dat de keuze van Ascher? Is dat wat hij in gedachten had toen hij vanuit Amsterdam naar Den Haag kwam? Of. Is dit een slimme zet van Samson? Die misschien een beetje bang is voor Asje dat hij hem verdronken. Nou, ik denk dat als je op zich wel wijs is dat hij gewoon uh, goed om zich heen kijkt. En, en constateert dat Den Haag anders is dan Amsterdam. Dat je op elk woord moet letten. Dat dit een soort leerjaar voor hem is. En het komend jaar zal hij zich ook moeten bewijzen. Want het komend jaar komen zijn belangrijke wetten door de Kamer. En dan zal hij moeten laten zien dat hij ergens voor staat. Ja, want en vorige dat... week kwam Asje met die uh, wet werk en zekerheid op de proppen. Gaat dat nog zo aan de dijk zetten, dan? Uh, nou ja, dat valt dus nog te bezien. Bedoel dat, uh, maar dat is wel zijn eerste uh, grote wet. En daar zal hij uh, uh, veel kritiek op krijgen vanuit de Kamer. Vanaf, vooral vanaf de linkerkant. Um, het is een man met een linkshart. Dat zie je in alles. Hoe hij zich ook door de wandelgangen beweegt. Weet je wel? Het is, er is niemand die, uh, die zo makkelijk aanspreekbaar is als minister en ook nog zoveel empathisch vermogen heeft... hij laat mensen ook bij hem langskomen op het ministerie... om met hem te praten over dingen die hem persoonlijk raken. Ja, Door maar links, het, is, ik, links ja. is toch vooral ideeën? Wat zie je dan? Bijvoorbeeld gaat het over de kinderopvang. Dan zegt hij, nee, het is helemaal niet zo... dat de mensen die minder hun kinderen naar de kinderopvang brengen... omdat vanwege de werkgelegenheid of omdat dat te duur is... dat, dat heeft andere factoren te maken. Nou, wat blijkt iedere keer wel... Ja, kinderopvang is te duur, ik vind het raar. Ik zou Als het een linkse minister was, zou ik zeggen... oké, okay, het zou toch aardig zijn als hij zou zeggen... jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan de kinderopvang in ja, Nederland heeft, heeft gratis maken. Hij heeft wel iets te iedereen met dan het regeerakkoord... dat is afgesloten, vooral door Dierk Samson en Mark Rutte... en Wouter Bos en Henk Kamp. Dus uh, ja, hij, maar... hij mocht op de achtergrond meepraten... maar ik kan me voorstellen dat hij toen niet voor elkaar heeft gekregen... dat de kinderopvang gratis werd. Dat, nou, hij... dat ze niet wilden realiseren. <laughs> en hij, dat hij voert dat regeerakkoord uit als een keurige vakminister... Ja, dat is... Als een uh... onderhandelaar. Ja, dat, is het een beetje. dat is deels waar. Ik bedoel dat, uh, Hij zit in een, in een coalitie met de VVD, dat is waar. En dat wilde de VVD ook graag. Bedoel, uh, en het is ook een man die natuurlijk een beetje aan de rechterkant van de PvdA zit, maar wel met een groot sociaal hart. Kan Andere beschermen. zaak. Gisteravond hadden jullie bepaalde Witteman Peter Edwin de Roy van Zuiderwijn in de uitzending. Het blijkt dus dat prins Bernhard hem in het geniep liet onderzoeken door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, de DKDB. En vandaag debatteert de Tweede Kamer daarover. Gaat dat nou nog politieke gevolgen krijgen, denk je? Nou, dat gaat in ieder geval zo zijn dat er veel interessante vragen over te stellen zijn. Want uh, tot nu toe was bekend dat de directeur van het kabinet van de koningin... Uh, de heer Rodius, uh, opdracht had gegeven voor dit onderzoek. Dat is wat Balken in 2003 vertelde aan de Kamer. Nu blijkt dus uh, Bernard zelf te zijn... die de DKDB opdracht geeft om onderzoek te doen. Dat is op zich heel vreemd, want hoe kan de, de DKDB... dat zijn die jongens, van die grote jongens, van die kleerkasten... die, uh, die je wel eens ziet om politici heen... Geert Wilders ja. heeft er een stuk of vijf om zich heen lopen. Ik bedoel, hoezo zouden die onderzoek moeten gaan doen... naar uh, uh, iemand die verdacht wordt? Dus, uh, bedoel, en hoezo geeft Bernard die mensen daar opdacht voor? De AIVD doet onderzoek naar mensen. Uh, dus ja, dat de DKDB dat doet, dat is op zich een vreemde zaak. Um, en het is gek dat Bernard die mensen die om hem heen lopen, die opdracht geeft. Want uh, ik bedoel, uh, straks gaat Geert Wilders tegen, uh, tegen zijn deken erbij de Mensen ze zeggen, kunnen jullie voor mij eens even onderzoeken... wat die tot allemaal aan het doen is? Dat kan natuurlijk ook niet. Dus bedoel daar, dat is een vreemde zaak. Francisco van Jode, wat vind jij ervan? Nou, ik denk dat de positie van Prins Bernhard in Nederland... iets anders was dan de positie van Geert Wilders. En Misschien is dat ook geen gekke Nee, naja, Kijk, het, de, de, de, er lopen allebei sterke mannen omheen... die dingen niet horen te onderzoeken. Dus... Um... Ik vind het een hofdrama En waarvoor vind ik het fascinerend. Tenminste, fascinerend. Vind ik vind het niet zo fascinerend. Ik kijk er naar. En wat uh, natuurlijk zo is, het is een beetje een raar hofdrama, omdat je maar één kant van het verhaal hoort en de andere kant, je waarschijnlijk de komende 50 jaar nog niet zal horen. Dus, uh... Nou ja, dat vind ik wel. Daar doe je die jongen iets te kort mee. Want je ziet dat het ook, het is meer dan een hofdrama. Het is gewoon een persoonlijk drama voor deze, deze meneer, die zich wat apart altijd geprofileerd heeft, maar waarvan je wel ziet dat hij gewoon uh, dat zijn leven behoorlijk uh, onderuit is gehaald. En, uh, dat heeft wel te maken met uh, de voortdurende tegenwerking... die hij vanuit het Hof heeft gekregen. Ja, nou dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vaccine lichtgooier En dat zie je wel vaak op het moment dat je het uh, koninklijk huis uithaagt, dan kom je in de problemen. Nou, ik vind het raar om hem te vergelijken met de vaccine lichtgooier Ik bedoel, die jong was getrouwd. Nou, en daar, daar, daar wordt een hele manier mee omgegaan. Dus ja. En is voortdurend onderzocht en tegengewerkt door het, uh, door het Hof? Ja, dat is wel een kwestie waar veel vragen over te stellen zijn. Wordt ik wil brand. het nog even kort hebben over de mislukte app. Uh, nee, dat de, de mislukte tap. App. <laughs> app. Dat kan ook, hè? Ja. De mislukte tappen op het telefoontje van staatssecretaris Teven met Jos van Rij. Het blijft nog doorzeuren. Hè? Gisteren schreef dat deed nog over de zaak. Namelijk dat er volgens netbeheerder Stedin geen stroomstoring was in Driebergen... waar die tapcentrale van de politie staat. Voert dit de druk op minister Opstelten van Justitie verder op? Dat lijkt me wel. Ik stond er gisteren bij toen hij werd geïnterviewd door onze vrienden van Poon. Die stelden hem wat vragen over deze stroomstoring. En toen ging hij heel ontslachtig uitleggen zoals we dat van Opstelten gewend zijn dat het niet om een stroomstoring ging, maar dat we de brief goed moesten lezen... dat er stond dat er even geen voeding was en dat het daar ook kwam. Al met al wordt het verhaal gewoon steeds mistiger en rommeliger. En ja, dat gaat echt een probleem worden voor deze minister. Francisco? Nou, als het echt zo is dat er precies op dat moment geen elektriciteit was om de tap op te nemen en dat dat ook zeg maar de voorzienigheid is geweest of dat dat toevallig is geweest dat dat gebeurde dan wil ik de staatssecretaris Teven toch aanraden om een oudejaarslot te kopen want dan is het iemand die wel heel erg veel geluk heeft. Franciske van Joden, eindredacteur van de opinie debatsite en Peter K politiek redacteur bij Pau en Witteman Herengraag. graag tot de volgende keer. Ja tot dan. één met zo'n stem natuurlijk. Dus de zanger van Simply Red. Dit was een nummer uit 2003. Fake. De Gids. Fn. Wil uw zoontje een elektrische gitaar van Sinterklaas? Dan gaat het natuurlijk om de gitaar zelf... en niet om de lessen om gitaarspelen te leren. Computerspelfabrikant Ubisoft wil daar iets aan doen met Rocksmith. En muziekredacteur Botti Jellema, weet er meer van. Ja, ja, Rocksmith. Dat is in de eerste plaats een computerspel. Dat werkt op een PC, een PlayStation of een Xbox. En van een andere producent bestond er al iets wat er een beetje op lijkt. Dat heet Guitar Hero. Dat is voor op de spelcomputer. En dan moet je met een controller, zo'n plastic dingetje, en die lijkt dan een beetje op een gitaar. Dan moet je wat knopjes indrukken uh, op, ja, op muziek. En dat is Prima als spelletje, maar met gitaarspelen op zichzelf... heeft het verder niet zo heel erg verschrikkelijk veel te maken. Rocksmith doet iets bijzonders, want dat speel je met een echte elektrische gitaar. En dat klinkt dan ongeveer zo. Ja, dit is Gerrit de Boer op gitaar. Hij is muzikant, singer-songwriter en gitaarleraar. Ik heb hem even gevraagd om met twee leerlingen van hem... Rocksmith te komen proberen. Maar eerst eventjes, hoe werkt dit nou? Rocksmith gebruikt een speciaal kabeltje... dat je tussen je gitaar en je computer aansluit. Het computerprogramma analyseert dan het gitaarsignaal om te zien of jij op het juiste moment de juiste noot speelt. Nou, en dat zet hij dan om in gitaarlessen. En ondertussen voegen ze allemaal van die spelelementen toe in dat programma, om het ook leuk te houden. En zo ben je dus een beetje gitaar aan het spelen, of tenminste, je bent een spelletje aan het spelen, ondertussen leer je op je gitaar spelen. In Rocksmith, dat, uh, dat programma, daar zitten video's met technieklessen, dus gitaartechniek. Uh, er zit een begeleidingsband in, die je zelf kan samenstellen, met de toetsen erbij of niet, en meer dan 50 nummers, bekende nummers, ...minder bekende nummers om mee te spelen. Zo. En je begint dan met het meest simpele. Gewoon een paar noten. Een paar enkele noten in, een, in één gitaarlijntje... ...die in een liedje zit. En Rocksmith laat dat op uh, het scherm komen aanvliegen... ...zal ik maar zeggen, terwijl dat liedje klinkt. En er staat dan bij je op welk vakje op de gitaarhals ...van welke snaar je dan in moet drukken. Nou, werkt dat? En dat heb ik dus een beetje aan mijn expertpanel voorgelegd. Gitarist en gitaarleerder Gerrit de Boer... ...en zijn leerlingen uh, Joe Pilmeijer, die is 13, ...en Warner van 11. Zullen we die doen? Proberen. Oké, oh, het liedje begint. Ja. En dan? En dan. Even kijken. Daar komt een noot aan, geloof ik, in de verte. Ja. Op de achtste positie, op de. Ja, ja op de <laughs> Die zag ik zo snel ook niet. Nee. Even kijken. zesde op de, op de tweede snel. En wat? Ja. En. En kon je het lezen, wat hij nou ja, bedoelde ja, dat je moest doen? Soort, ja, een beetje waar het is. Zo van weet ik eigenlijk zelf niet. Maar zo van, als je begrijpt, dan ik snap het wel nu, denk ik. Ja, je hoort het nummer waar je op meespeelt... en je ziet op het scherm een weergave van de gitaarhals. En vanuit de diepte van het scherm komen dan noten op je af, op de muziek. Ja. En die moet je dan spelen op je gitaar. Nou, we moesten even wennen hoe dat eruit zag. De computer die luistert mee en zegt of je het goed hebt gedaan of niet... In die zin lijkt het op dat gitaar hero waar ik het eerder over had. Maar je speelt het dus wel op een elektrische gitaar. Een echte elektrische gitaar. En als je een elektrische gitaar hebt... dan wil je eigenlijk meteen een beetje meespelen met rocknummers. En dat lukt met dit Rocksmith wel. En Joe en Warner die kunnen best al behoorlijk gitaar spelen... maar ze moesten even wennen aan de vormgeving. Ze gaven het nog niet op. heb je nou het gevoel dat je meespeelt, Warner? Wow. Want je kent het liedje niet en nee. toch speel je alles mee. Ding! Goed zo. Ja. Nou, dit is, vind ik wel een voorbeeld waarvan ik me kan voorstellen dat je. als je nog nooit gitaar hebt gespeeld, dat je dit gaat kunnen. Maar ik zie aan de manier wat ze. wat, het, wat ze zeg maar uitgekozen hebben om te spelen. Dat is goed te volgen voor, een, voor iemand die dus de E-snaar de e en de A-snaar en dan twee noten indrukken. Ja, dan is het meest basic. En dan speel je toch met zo'n rocknummer mee. Wat, wat zijn je nou? Nou, je moet eigenlijk eerst wel een beetje weten waar alles op je gitaar zit. Nou, van, uh, het wisselt een beetje, dan best wel snel van snaar. En dan moet je echt kijken, bijvoorbeeld als het laag op de hals dan weet ik wel waar alles zit. Maar zo helemaal hoog, dan moet ik wel een beetje eerst kijken op mijn gitaar. En dan heb je niet echt de tijd. Nee. Maar ik geloof wel dat je dit wel steeds meer gaat leren, zeg maar. Dat je op een gegeven moment weet van waar 15 waar zit, waar, ja. waar, waar op de 15e moet je aanslaan. En dan zat ik nog een beetje te kijken, weet je wel. Maar ik, ik geloof wel dat je dat op een gegeven moment wel leert. Ja. Dat wel. Maar dat moet bij bladmuziek ook, volgens mij. Ja. Dat doen rockers niet aan, ja. <laughs> Bah, bladmuziek. Ja, het is dus een hele snelle en speelse manier... om de hals van je gitaar te leren kennen. Een ander onderdeel van Rocksmith is die ingebouwde band. Je kan dan zelf muzikanten kiezen en in welke stijl ze moeten spelen... en hoeveel initiatief die bandleden dan nemen. En zij volgen je dan in een solo die je speelt. Gerrit de Boer op zijn gitaar. Heel leuk dit. Ja. Ook leerzaam dit hoor. Maar hier zie je ook bijvoorbeeld de hele toonladders over de hele hals van wat je dan moet spelen. Maar wat ik, wat ik een mirakel vind, is, is de band die met je meegaat als je als solist naar een climax gaat. Het is natuurlijk allemaal digitaal, het zijn allemaal gesampelde dingen. Maar ik begrijp niet hoe dit... Hoe dit hoe het lijkt alsof, alsof een drummer en een bassist dit allemaal ingespeeld hebben. Alle verschillende niveaus. En dat hij daarin kan schakelen. Gigantisch ingewikkeld volgens mij. Hoe dat, hoe dat technisch... Heel veel geheugen en snelheid moet het... Uh... Ja, dit is uh, wat je nu hoort dat is een ja? solo van Warner Hoogendijk. Elf jaar, onthoud die naam. Hij had hier in ieder geval een hele hoop plezier in. Hij weet al hoe je een solo in A-mineur kan spelen. Dus hij kon al fijn jammen met die band die in Rocksmith zit ingebouwd. Dus ja, dan komen we een beetje bij de vraag... een gitaarleraar uh, Gerrit de Boer... werkt dat nou als uh, uh, gitaarlist, dat Rocksmith? Nou, wel een beetje. Het wordt interessant wat voor mensen... op welke manier ze nou gitaar leren spelen. Want dit is natuurlijk helemaal nieuw. Maar hij vindt het in ieder geval wel veel leuker... dan hij, uh, dan hij verwacht had. Hij vindt het aantrekkelijk en goed vormgegeven. Nou ja, Ubisoft is een spelletjesmaker. Dus die begrijpt ook heel goed hoe dat belonen werkt. En zet dat dan om in een leerproces. Dat spellelement dat zit er heel goed in gebakken. En of je dan uiteindelijk als gitarist staande kan houden in een echte band... nou ja, dat is dan een beetje de vraag. Voor beginnende gitaristen als Joe Peelmeijer en Warner Hogendijk is het in ieder geval heel leuk. Als je iets meer zo van al kan... dan is het eigenlijk wel een beetje verwarrend. Van dan wil je iets meer doen, maar dan zegt hij juist dat het mis is... en dat je dat niet hoeft te doen. Mm -hmm. En dan is het fout. Ja. Ja, en, uh, het is wel verslavend. Het is gewoon heel leuk om te proberen. En uit te proberen van hoe alles zit. En wat heel lastig is en wat niet lastig is. En welke liedjes er allemaal zijn. En, uh, als je het leert, dan moet je gewoon oefenen. Ja, dan hoor je het ook yeah. eerst en zo. Ja, yeah. en nu is het zeg maar echt meteen van... ook al is het een liedje die je niet eens kent... meteen gaan spelen, weet je wel. En dat ja. is ook wel heel erg leuk. Ja, Rocksmith. Een computerspel, annex gitaarles... voor de Playstation, Xbox of de PC. Voor iedereen die altijd nog die elektrische gitaar... op zolder heeft liggen, maar er niet op kan spelen. Ja, ik heb er geen. Niet? Dankjewel. Een oh. bot die allemaal. Nee, jammer. <laughs> okay. Dus ik heb niks aan dat ding. Wat is er nog op televisie vanavond? Zappa. <muziek> Het is vandaag 20 jaar geleden dat hij overleden is. Frank Zappa. En Frank Scheffer maakte in 2007 al een tweelijk over hem. Zappa mengde op onaanvolgbare wijze rock... met psychedelica, met jazz en experimentele muziek. En vanavond deel 1 van dit tweeluik... om acht over half elf op Holland-Doc 24. Nog een documentaire waarin een bijzondere persoon centraal staat... Ayrton Senna, de legendarische Braziliaanse Formule 1-coureur... die in 1994 om het leven kwam door een crash... op het circuit van San Marino. Op Canvas om vijf voor half één, s'nachts, dat wel. Surf naar de degids.fm. Graag tot morgen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie Ajax Nast. U schiet erin. Het is 1 voor Ajax. AZ20. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. RKC kan buur. schiet het zacht in. Gaat de bal op de paal. En nog kwart voor 9, PSV Vitesse. wordt. de gaat hij deze Ja, top. En ook het BK Handbal, Nederland-Dominicaanse Republiek. NOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.